Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Dylan Jesselgus heeft er afgelopen zomer aan gedacht om te stoppen als VVD-lijsttrekker. En dat kwam door haar tweet naar Douwe Bob, waarin ze hem van Jodenhaat beschuldigde. En daar kwam veel gedoe van en dat vond ze heftig. Wat erbij komt is dat ik mij heel erg verantwoordelijk voel. Niet alleen voor nou, ons goede verhaal en de mooie dingen die wij doen of willen doen, maar ook voor de dingen die niet goed gaan. En toen dacht ik, nee, volgens mij kunnen we dit met elkaar keren. We hebben een sterke, mooie club. En ik ga door en dan is het ook gewoon klaar. Dan, dan is dat ook wat het is. Jesse Gusboot later haar excuses aan voor die tweet. Een kwart van de Nederlanders voelt zich niet vertegenwoordigd door een politieke partij. Dat blijkt uit een enquête van het Kieskompas en het ANP. Vooral kiezers die nog niet weten op wie ze willen stemmen of die van plan zijn om Blanco te gaan stemmen... vinden vaak dat geen enkele partij aansluit bij hoe zij denken. Het gaat vooral om mannen tussen de 35 en 49 jaar. Europese leiders die Oekraïne steunen vergaderen vandaag in Londen. Ook president Zelensky, NAVO-baas Rutte en premier Schoof zijn erbij. Zelensky praat hem bij over de ontmoeting met Trump vorige week... waarbij de sfeer gespannen zou zijn geweest. Op Snapchat is een video opgedoken... waarop te zien is dat een agent een waarschuwingsschot lost in Bladel in Brabant. Gebeurde gisteravond. De agent schoot omdat een man niet wilde luisteren. Hé, uit hand, man. what the fuck? Rutte je geschoten maat. Het begon met een opstootje op straat in Bladel... en daarbij werd iemand mishandeld. Vier mannen zijn opgepakt. Ja, politici trekken in deze tijden van verkiezingen echt alles uit de gast om op te vallen. Ook op social media. En jongeren vinden daar van alles van. Ja, ik heb wel een paar belachelijke filmpjes gezien. Ik weet niet meer van welke partij dat was, maar dat die vrouw uh, paardenstront in het gezicht aan het smeren was om uh, aandacht te krijgen. Ik vind dat wel heel ver gaan. Ik vind het op zich best wel grappig, want ze, want ze maken een meme van zichzelf. Op zich is het wel een slimme strategie om jongere stemmers uh, over te halen. Ik vind het juist een beetje belachelijk. Ik snap wel dat ze daar meer stemmen mee kunnen krijgen. Maar ik denk dat het wel bij je partij moet blijven passen... en dat je daar niet te ver in moet gaan om jonge kiezers over de slag te krijgen. Heb ik nog het weer voor je. Het is grijs en regenachtig. Maar later vanmiddag droogt het op. Het is ook weer wat vriezer dan de afgelopen dagen bij 8 tot 10 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad staat file tussen Almere en Lelystad 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A27 Almere richting Utrecht tussen de afrit Almere Haven en knopen BMS, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered and cherry. And sealous watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body ride.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 FM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. Luisteraar.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 ik ben de stier Oh Herman. Eén uur met jou is vijf kwartier We staan samen stijl ik het station We staan samen de, de regen, ik de kom We staan samen de kerst, stem. ik de bonbon We staan samen de rust, ik de coco We staan Ik staan ben het zakje, stem. jij de thee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 De wereld beroemd mee, dan maken we nog meer van dit soort dingen. We over de wereld, dan kunnen we wel veel lijnen. Nou, het veel een, een ja, dat vind ik trouwens ook weer niet nodig. Noem niet. Waar is duur. Nou ah, ja, herman.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 Ik de...